Zeven uur, Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De Ierse regering van premier Cowen is een meerderheid in het parlement kwijt. De Groene Partij heeft zich uit de coalitieregering teruggetrokken. De partij vindt dat Cowen te lang aarzelt met het nemen van maatregelen... om Ierland weer financieel gezond te maken. De verkiezingen die op het programma staan voor 11 maart... worden nu mogelijk vervroegd. Kouwen hoopt het tot in maart te kunnen volhouden als premier. Hij wil de pijnlijke economische maatregelen... voor de verkiezingen door het parlement loodsen. Door het vertrek van de Groene Partij komt daar waarschijnlijk niets van terecht. Cowen hoopte gisteren dat hij de regeringscrisis in Ierland kon bezweren... door op te stappen als partijleider van Fiona Foyle. De Bob Angelo penning van het COC is dit jaar uitgereikt... aan fotograaf Erwin Olaf en aan het Amsterdamse politienetwerk Roze in Blauw...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 De zilveren camera voor beste persfoto van 2010... is gewonnen door de freelance-fotograaf Evert-Jan Daniels. Op de winnende foto zijn een breed lachende Geert Wilders... Mark Rutte en Maxime Verhagen te zien op het Binnenhof. Ze waren het net eens geworden over de vorming van een minderheidskabinet... met gedoogsteun van de PVV. Er waren dit jaar 10.000 inzendingen voor de zilveren camera. Een selectie is tot eind volgende maand te zien... in het fotomuseum in Den Haag.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 Het is Radio 1, VPRO, Bureau Buitenland, Pieter van der Wielen. Goedenavond, u bent terug bij de VPRO-commentuur Bureau Buitenland. En vandaag hebben we een reportage uit Orbania. Waar ligt dat, Orbán? Ja, nou, het ligt gewoon in Europa. Het is namelijk de naam die sommigen geven aan het autocratische Hongarije onder premier Victor Orban. In Bologistan hebben we het over een mysterieuze Hollander in Rusland. Wie en wat is hij en wat heeft hij op zijn kerfstok, of niet? Een filmmaakster, Lotte Stoops, vertelt straks over het meest deftige hotel van Mozambique... dat een verzamelplaats werd voor de allerarmste. Maar we beginnen in Tunesië. Nee, we beginnen niet in Tunesië. We gaan eerst nog even bellen met uh, de winnaar van de zilveren camera in de categorie beste nieuwsfoto, buitenlands nieuws. En die is in handen gevallen van fotograaf Jeroen Oerlemans. Goedenavond. Nou, hallo. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je hebt uh, gewonnen met een foto die je hebt gemaakt in Haiti, vertel eens. Ja, klopt. Dat is een, uh, foto, die ik, het is een foto van een meisje dat een, een zwaar hoofdletsel heeft. Ze ligt, ze ligt uh, op een bed buiten. Ze is net geopereerd door een Engelse chirurgisch team. Dat daar uh, inmiddels nou weer wat tent heeft neergezet. En daar hele moeilijk komt van gaan operaties verrichten. Uh, uh, en zij ligt daar met een hoofd rond. En uh, naast haar zit haar familie, haar vader, moeder, kleine broertje. De moeder houdt een uh, infuuszak met plasma omhoog. Uh, uh, en eigenlijk zitten alle drie de familieleden ja, heel desperaat naar boven te kijken. Echt van: uh, nou, ja, ze kijken waar, een beetje... waarom komt dit los? een beetje wezenloos en het licht valt toevallig ja, heel mooi. Ja. Dan, dan krijg je wat voor een fotograaf wat zo'n tragisch paradoxaal moment is. Dat het alle ramspoed van de wereld en toch dat ene mooie moment, het perfecte moment om af te drukken, wat een plaatje. Ja, ja. <lacht> nou ja, ja Zoiets wordt je in de schoot nog. geworpen, zeggen ze dan vaak. Ja, maar ja, goed, ik bracht natuurlijk al behoorlijk wat tijd voor, eh, te ik eh, voordat ik deze foto maakte. En uh, ik moet zeggen dat je op dat moment uh, ook niet denk van: uh, God, was een geweldige foto. Ik, bedoel, ik probeerde eigenlijk uh, uh, ja, weer te geven wat, die mensen, wat er op dat moment die mensen heen ging. En ik, uh, uh, ik voel ook wel intens medelijden met ze, moet ik zeggen. Want echt uh, de hele wereld en uh, God en alles heeft ze verlaten op dat moment. Hoe kwam jij daar eigenlijk uh, terecht? Ja, je bent uh, persfotograaf, uh. maar ben je meteen vertrokken zodra je hoorde dat er een aardbeving was geweest? Ja, klopt. Ja, ja ik, uh, ik dacht van dit, dit is zo groot, hier moet ik bij zijn. En uh, uh, ja, ik heb het eerste beste vliegtuig genomen naar de Dominicaanse Republiek, want op dat moment uh, vielen we op Haiti al niet meer te vliegen. Uh, en en vandaaruit ben ik met uh, twee, uh, twee jongens van het Rode Kruis die ik kende. Zijn we hebben onze weg naar Haiti gemaakt eigenlijk, een auto gehuurd en naartoe gegaan. We kwamen ja, vrij vroeg eigenlijk uh, in het hele rampgebeuren nog wel aan, dus ja... Alles, alles lag nog te roken. En, uh, ja, het, het voelde alsof het net gebeurd was eigenlijk. En dan heb je zo'n grote ramp. Een, een land dat totaal ontwricht is. Dingen ingestort. Mensen uh, gewond. Mensen dood. Mensen thuis uh, en dakloos. En dan uh, is het eigenlijk zo'n klein tafereeltje dat, dat, zo mooi verbeeld, dat het zo mooi verbeeldt, Dat het zo duidelijk doet overkomen. Ja. ja eigenlijk kan het, uh, kan het uh, zo simpel zijn inderdaad. Ja. Uh, het zijn toch, ja, het is toch de, de, de mensen die uiteindelijk overbrengen waar het allemaal om gaat, inderdaad. En, uh, ja, dit, wat er in hun, hoe zij keken, de blik in hun ogen, die, die vertellen eigenlijk uh, misschien wel meer dan, uh, dan een foto van, van zwaar rokende pijn. Ook. Is dit ook het ja, moment dat, dat, dat, jou, dat jou zelf het meest zal bijblijven van jouw uh, ver, verblijf op Haiti? Um, nou, wel een van de momenten, ja. Ja, ja goed, er zijn wel meer momenten daar geweest die me ja, altijd zullen bijblijven, maar uh, dit is er zeker een van, ja. ja. En je hebt ook nog een prijs gewonnen, de tweede dit keer, maar goed, dat is ook een prijs... met een uh, foto die je hebt gemaakt langs de Grieks-Turkse grens. Vertel daar eens over. Ja, ja dat, dat is een serie, dat is een uh, buitenlandse serie En dat is, uh, ja, dat, dat was eigenlijk een serie die ik uh, onlangs in, in Griekenland gemaakt heb... Uh, bij de grens met Turkije. En uh, afgelopen jaar is het naar het schijn 90% van alle, alle uh, immigranten die, die illegaal Europa in te komen... Die, proberen dat via Griekenland en dan nog wel een heel klein stukje uh, grens... Uh, van 12,5 kilometer in de, in de Everolse regio. Dat is een uh, ja, uh, uiterste puntje van Griekenland. En uh, ja, dat doen ze daar omdat, omdat je daar eigenlijk gewoon letterlijk de grens over kan lopen. Overal uh, elders is een grensrivier die is ook moeilijk, uh, moeilijk over te steken... maar dit is een stukje waarin die rivier eigenlijk Turkije ingaat... en waarin ze dan over een bruggetje gewoon ja, heel makkelijk heen kunnen lopen. En dan lopen ze rechtweer recht Griekenland in... En dat, dat, dat, dat nieuws verspreidt zich natuurlijk. Ze zeggen wel, eens, het, is, uh, het is net zoals een, een zak met lucht. Je knijpt ergens in en uh, uh, de lucht verplaatst zich ergens anders naartoe. Mensen, mensen horen dat uh, immigranten, dat, dat hier de zwakke plek zit. En uh, ja, allemaal ze komen ze hier en het is ongelooflijk. Ik heb daar, ik heb daar een ochtend staan fotografeerd bij die grens en ze komen echt met, met, met z'n honderden. Gewoon, uh, die overlopen. En jij hoeft alleen maar te klikken. Ik uh, feliciteer je nogmaals met uh, deze twee zilveren camera's. Jeroen Oerlemans, dank. Ja, je wel. Die, die mee. Hallo. Marhaba. Hallo. Ik Bellen met de wereld. Hallo. Op 17 december vorig jaar stak de Tunesische Mohammed Bouazizi zichzelf in brand. Hij overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Zijn wanhopige daad werd de aanleiding voor de massale protesten... die uiteindelijk weer leidden tot het vertrek van president Ben Ali. Wij belden met de familie van Mohammed... en kregen zijn broer Selim aan de lijn en zijn moeder Manoubia. Meneer Bouazizi, hoe gaat het met u? Alhamdulillah, het gaat goed, God zij dank. Mijn moeder heeft het wel moeilijk, maar het gaat steeds beter. Voor ons was het echt een schok. Het dringt nog steeds niet door. Iedereen die hem kent, had het nooit verwacht. Had u verwacht dat hij ooit zoiets zou kunnen doen? Nee, dat hadden we nooit gedacht. Hij ging die dag gewoon naar zijn werk, maar hij kreeg ruzie met een ambtenaar, Fadja Gamdi. Hij werd boos en ging naar het gemeentehuis om zijn recht te halen, maar hij kreeg geen antwoord. Toen werd hij heel kwaad en wanhopig. Niemand wil naar hem luisteren en ze hebben de spullen die hij aan het verkopen was in beslag genomen. Daarna stak hij zichzelf in brand. We beschouwen die ambtenaar als verantwoordelijk voor zijn dood. En we zullen proberen haar te vervolgen. Wat voor jongen was hij? Hij was iemand die regelmatig bad. Hij was altijd vrolijk en een harde werker. Hij kon met iedereen goed opschieten. Het was een rustige jongen. Niet iemand die snel boos wordt. Wat had hij willen worden? Zijn enige droom was dat onze zus haar studie af kon maken. Hoe wilt u dat uw broer herinnerd wordt? We willen graag dat mensen genade voor hem vragen bij God, want hij was heel geliefd in zijn omgeving. Daarom was de reactie hier ook zo fel en braken al die protesten uit. Veel mensen kenden hem. En hoe gaan jullie nu verder? We zijn een eenvoudige familie. We accepteren wat er van God komt. Alles wat van God komt is goed. We blijven allemaal hard werken om onze familie te onderhouden. We hopen dat de rust en veiligheid terugkeert in Tunesië, want we houden van ons land. Mijn broer had helemaal niks te maken met de politiek. Nu zijn er politici die zijn naam willen gebruiken voor hun eigen doeleinden, maar hij heeft nooit iets te maken gehad met welke partij dan ook. Wat hij heeft gedaan was een uiting van persoonlijke woede. En wij als familie staan ver van al die politieke discussies. Hebben jullie veel bezoek gehad? We krijgen veel bezoek van gewone mensen en families. Ook van de lokale journalisten. Maar van de nationale media is er niemand bij ons geweest. Ook van de autoriteiten hebben we niks gehoord. Niemand van hen heeft gevraagd hoe het met ons gaat. Nu kunnen we ook nog even met uw moeder spreken, maar Nubia, mevrouw, hoe gaat het met u? Mijn zoon is nu dood, maar zijn dood heeft tot grote verandering geleid. Dat is een goddelijk teken, dat hij een goede ziel heeft. Ik bid voor hem dat hij in de hemel komt. En dat God accepteert dat hij zichzelf heeft geofferd. Ik vraag God om sterkte, om zijn verlies te kunnen verwerken. Maar ik ben toch blij dat zijn daad zoveel goeds heeft gebracht voor het hele volk. Een gesprek met de broer en de moeder van Mohamed Bouazizi... voor ons uh, opgenomen door Lamia Makadam, Zelf Tunesisch en uh, werkzaam bij de Wereldomroep. En zij doet al vanaf het begin van deze opstand verslag. En zij zit hier nu in de studio. We praten nog even verder met uh, haar, ook aangeschoven Rick Delhaas. Welkom. Ja. Het is spannend, hè, in uh, Tunesië. Volgens mij wel. Misschien de laatste paar dagen niet, maar het is ongelooflijk wat er gebeurt. En uh, we moeten dat maar eens even met uh, Lamia ook uh, bespreken. Is, is het typerend dat zeg maar, dit begonnen is uh, op het platteland en niet in Tunis, in de hoofdstad? Voor wat um, er aan de hand is? Ja, ja? Uh, de opstand is begonnen inderdaad in het binnenland. En uh, het is uh, eigenlijk uh, in het begin van 2008 voor het eerste uh, ontstaan. In een klein uh, dorp in het zuiden, uh, aan de grenzen met Algerije. En daarna al twee jaar later uh, aan de grenzen met uh, Ja. in dus 2010. Eigen, eigenlijk zijn er al twee jaar kleine, so is een het kleine sociale... Het borrelt al een ja. tijdje in het zuiden van Tunesië. Ja. Ja. Ja. En waarom is het toen, heeft het toen niet doorgezet en, en nu wel? Wat is daar de oorzaak van? Uh, toen uh, was het uh, uh, net als nu eigenlijk uh, klein begonnen. Uh -huh. uh, ook als een sociaal uh, protest. Uh, en geen, het was geen nationale opstand. Uh, dat is later een nationale opstand geworden. Uh, uh, de media heeft een rol gespeeld uh, in de eerste instantie dat niemand ervan wist. Het is helemaal uh, weggewerkt en niemand wist ervan. Uh, dit keer uh, heeft de sociale media een grote rol gespeeld om dit naar buiten te brengen en om iedereen hiervan te laten weten. Uh, dat was niet het geval twee jaar geleden, ook uh, omdat het internet niet zo populair was en niet iedereen het internet had in die tijd. Uh, dat is nu wel uh, beter. Uh, meerdere mensen hebben nu toegang tot internet en dat werd, uh, werd goed gebruik van gemaakt ja. dit keer. En die sociale onrust, hè, dat draaide ook om uh, wat deze jongen uh, was overkomen... namelijk uh, wel gestudeerd, ja. maar werkloos. Inderdaad. Het ja. zijn uh, hoogopgeleide opgeleide mensen die uh, toch niet aan uh, werk kunnen komen. Ja, Kun je, kun je zeggen dat in de uh, afgelopen twee jaar, hè, de, het is in 2008 begonnen... Uh -huh. dat de situatie steeds slechter is geworden? Uh, zeker, het is uh, ook de, de, de, de Malaise in Tunesië is uh, begonnen uh, in 2008. En uh, dat komt uh, ook door de, de internationale crisis. Hè. Dat heeft uh, toch wel uh, een grote invloed uh, beoffend op Tunesië... net als alle andere landen in de regio. Egypte, en uh, Algerije, Griekenland, uh, zelfs. Dus die hebben allemaal last van die internationale crisis gehad. En Tunesië ook. Dus dat gaat, het ging steeds slechter in die twee jaar. Ja, u zegt Facebook heeft een uh, belangrijke uh, uh, rol gespeeld. Hè, sociale media. Maar... Uh, ook allerlei organisaties, allerlei maatschappelijke organisaties, hebben zich zeg maar, hier gesteld. Hè? Dat klopt. Ja. Het is begonnen als in een sociaal protest. Uh, mensen die de straat op uh, gingen om uh, hun uh, rechten te eisen. Ze wilden graag werken, uh, ze wilden eten hebben. Uh, daarna is het, uh, uh, werd het overgenomen door uh, maatschappelijke organisaties... vakbonden, advocaten, uh, persorganisaties... Uh, die hebben daarna een, een, een grote bij, bijdrage uh, ingeleverd. Ja, en, ja. En, en nu in het weekend uh, kwamen er ook opeens politieagenten... die een tijdje geleden nog op de demonstranten schoten... die hebben zich nu ook aangesloten. Precies, die proberen zich aan te sluiten aan het volk. Ja. Uh, ze willen laten zien dat ze niet tegen het volk zijn. Uh, dat ze zich, en dat ze, herhalen ze ook uh, steeds... dat ze zich uh, gewoon uh, een deel van het volk uh, voelen. En dat willen ze nu... Uh, uh, ze hebben nooit de kans gehad om dat uh, te laten merken. Dat willen ze nu wel uh, doen. Omdat ze nu toch wel uh, vrij de straat uh, op kunnen. En, uh, ja, dat, hoe, dat hoe reageren was... de andere demonstranten? Uh, die die uh, willen die de politie niet hebben, die, die, ze weigeren ze, ze, ze, ze, ze hypocrieten, worden ze uh, bekeken. Ja. Door de... het, is, het is niet overal uh, door heel Tunesië zo gegaan. Hè? Dat die nee, agenda... het is alleen Kleine maar groepjes. Ja. Dat klopt. Ja. Maar is... ze werden echt buitengesloten. Ze werden helemaal buitengesloten. Uh, uh, ondanks uh, de pogingen en, uh, die, uh, die zij uh, hebben gedaan om toch uh, te laten merken dat ze spijt van hebben, hebben ze ook duidelijk gezegd: dat spijt ons. Uh, er werd uh, druk op ons geoefend. Uh, wij hebben broers tussen uh, het volk, we hebben moeders, we hebben vaders. Wij zijn één e uh, deel van het volk en wij willen ons niet tegen het volk gaan stellen. Ja, en hoe vonden die agenten dat verder? Ik hoorde dat ze ook, dat sommigen in huilen uitbarsten. Inderdaad. Sommigen ja. gingen zelfs huilen omdat ja. ze buiten werden gesloten. En ze werden niet geaccepteerd door het volk. Ja. Ze mochten niet meelopen. N nu verliest, zo lijkt het wel, uh, die jasmijnrevolutie een beetje momentum. Hè? Want ja, er is een passtelling ontstaan. De oppositie is uit de regering gegaan. De regering is eigenlijk nog steeds uh, ja, de oude garde. Hoe moet dat nou verder? Dat hoe is, kan het verder? Dat is de vraag... Iedereen vraagt zich af hoe het nu verder moet. Het is uh, uh, een kritisch moment, uh, heel cruciaal. Het is nu uh, uh, or never. Het, ja. het moet nu goed gaan. Maar ja. als het nu niet goed gaat, dan kan het uh, later uh, niet meer rechtgezet worden. Maar als het niet goed gaat, u bedoelt dat het, het kan nu mei 68, uh, Parijs zijn, zeg maar die vergelijking. Moet je wel eens. Maar het kan ook een soort Iraanse revolutie zijn, waarbij uiteindelijk de islamisten. Uh, nu de macht grijpen? Nou, de, de, de vrees is niet, komt niet uit de islamisten, maar meer uit de partij van Ben Ali, die nog steeds uh, de hoge uh, positie uh, uh, neemt. En uh, f, f, die, de oude bewindslieden van Ben Ali die hebben nog steeds de macht in Tunesië. Dus die zouden, dan zou het gewoon een soort. Uh, schijnrevolutie kunnen blijken. Dan, dan zit gewoon de nummer twee van de partij het, er nog. Het, het, dat moet niet gebeuren. Het, het, de, de revolutie is, uh, uh, is succesvol verlopen. Benali is weg. Uh, maar uh, die mensen die achter Benali zaten... die zijn er nog. Ja, of het leger grijpt in. En zo is Ben Ali natuurlijk ook ooit aan de macht gekomen. Er, er zijn zelfs uh, mensen die eisen van het leger om het te grijpen. Uh, namelijk uh, uh, een uh, bekende gezicht van het leger: dat is Rashida Ammar. Uh, hij is uh, bekend als iemand die uh, heel veel van Tunesië houdt. En een uh, redelijk iemand. Er zijn mensen die zag, vragen of hij zelfs de macht uh, wil overnemen. Maar, maar dat, dat is doet ook hij een... niet. Er dat... zijn nu op dit moment zijn, er zijn geen signalen dat het leger uh, wil uh, gaan ingrijpen. Ja, maar is, is, is de oppositie voldoende? Uh, georganiseerd om, nee, om. Helaas niet. De oppositie uh, die, uh, heeft nooit uh, zich uh, kunnen ontwikkelen tot een.. macht die het verschil kan maken in het land. Ze zijn niet goed georganiseerd. Dat zijn kleine partijtjes die uh, af en toe wel zich kritisch uh, stelden tegen Benali maar vaak mild... Uh, en uh, nu wordt van hun veel verwacht... Ja. terwijl dus dat ze er, dat niet kunnen. Er is eigenlijk niemand die klaarstaat om het over te nemen. De dictator is weggejaagd, maar uh, er is geen alternatief tot nu toe. Nee, tot nu toe is er geen alternatief helaas. Er wordt gezocht naar een alternatief. Heel veel uh, mensen en partijen zijn daarmee bezig. Mensen zijn bewust... Dat, uh, van wat er gebeurd is in Tunesië en wat er nog moet gebeuren. Uh, alleen, hoe uh, moet je dat aanpakken, dat is nog de vraag. Is, is het acceptabel voor de oppositie en voor het Tunesische volk... om het dan maar even zo te noemen, dat uh, deze regering... die uit oudgedienden uh, bestaat, over een half jaar de verkiezingen organiseert... of moeten deze mensen ook weg? Uh, het volk vraagt ze om weg te gaan. Ja, maar dan is de vraag... Zij, wat... zij willen blijven tot, uh, totdat er verkiezingen komen. Ja. Maar wat zou dan de tussenoplossing kunnen zijn... Uh, als deze regering nu van het volk weg moet? Er, er zou een andere regering moeten uh, uh, komen. En... Maar niet met die oude uh, bevindselieden van Benali, De oude gezichten, die, die wil niemand meer hebben in Tunesië. Ja. Dus er zijn nog wat vacatures. Ik hoorde ook dat, dat iedereen die, die uh, de, de revolutie een warm hart toedraagt. juist nu op vakantie zou moeten gaan naar Tunesië. om de economie een beetje te helpen. Dat is ook zo. Dat vond ik persoonlijk ook. <laughs> ik denk, nou, activisme was nog nooit zo leuk. Het is daar een stuk lekkerder weer dan hier. Helpt dat? Het zou wel fijn zijn als mensen naar Tunesië op vakantie gaan. Het is nu rustig weer. Uh, de toerist, toeristische. Uh, uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Seizoen? Seizoen uh, die, is uh, ja. uh, aan de deur. Uh, die begint uh, straks weer. En uh, we zouden graag mensen willen stimuleren om daar naartoe te gaan op vakantie. Ja. De rust is hersteld. Dus, uh, maar ja, mensen boeken nu en, en mensen ja, die gaan voor een rust op vakantie. Ik denk, revolutie en rust gaan zelden samen. Dat zou nog wel somber kunnen uitpakken. Nou, ik denk. Uh, kijk, het gaat natuurlijk om de veiligheid van de mensen. Hè? Dus uh, dat, dat is heel belangrijk. Het is veilig weer. Dus uh, die mensen kunnen ze Zelfs mensen die uh, tijdens de revolutie in Tunesië zaten, die hebben helemaal niks van gemerkt, toeristen. Het, het, het was buiten de gebieden waar, uh, waar hotels en, uh, en toeristen. Ja, dat heb ik ook gehoord. Ja, dat is wel zo. Ik dank u en uh, uh, ja wil ik zo'n dooddoener zeggen als we wachten het af of we blijven het volgen of zoiets. Lamia Makedam, hartelijk dank. En Rick Delhaas ook. Graag gedaan. Berichten uit Blogistan. Ja, Ellen van Dalen, hartelijk welkom. We gaan het uh, hebben over Rusland. Ja, Berichten uit Blogistan heten, maar volgens mij had het vandaag ook gewoon uh, geruchten uit uh, Blogistan kunnen heten. Ja, dat is dit keer eigenlijk wel waar. De blogs zijn trouwens heel vaak uh, gaan het over geruchten. Er wordt ja. heel wat afgeroddeld uh, in de blogosfeer. Daarbuiten ook hoor. Ja, Daarom vond ik dat ik best wel een keertje een uitzondering kan maken. Want meestal hebben we het natuurlijk vaak over het harde nieuws. Uh, Tunesië we hebben we ook uitgebreid uh, verslag van gedaan. Nog voordat iedereen erbovenop dook uh, hoe er in die blogosfeer over geschreven werd. En dit keer gaan wij naar uh, Rusland, wat je al zei, Moskou. De aanleiding is een berichtje wat voor mij althans de aanleiding was, in de Moscow Times... Die lees jij? Ja, die lees ik. Ik lees alles. Ja, dat moet, hè. Als je redacteur buitenland bent, moet je alles volgen. En, uh, maar afgelopen week, 18 januari, stond daar een heel merkwaardig berichtje in. En ik heb dat ook op ons Facebook gezet bij, van uh, Bureau Buitenland. Dus word vooral vriend van ons, dan uh, kun je daar naartoe. Um, de, de, de, de kop is zaak voor bankier. En als je even verder leest, dan gaat het dus over een Nederlander die uh, in Moskou woont. En die is uh, door die bankier is die uh, in november flink in elkaar getimmerd. En uh, die bankier die, uh, is daarvoor opgepakt. En uh, die wordt nu ook aangeklaagd voor fraude. Nou, ik las het berichtje. Ik dacht: wat is hier allemaal aan de hand? En ik ben gaan neusen. Het toen bleken dus heel veel berichten over te bestaan. Uh, vooral in die blogosfeer. Niet eens zoveel uh, artikelen. 13.000 uh, hits zijn er als je op Google kijkt. Dus zoveel wordt er al uh, over bericht. Nou, het verhaal. Ja, het verhaal komt in. Nou, het begon allemaal 16 november in Moskou. Op een donkere avond in een van de rijkste wijken van Moskou... rijdt een BMW met daarin dus die Nederlandse jongen van een jaar of 30. Meer wist ik toen ook nog niet... Uh, hij heeft een ongeluk met een Mercedes. Achter die Mercedes rijdt een Volkswagenbusje, of, of gewoon een Volkswagen. En daar stappen meteen een aantal mannen uit met knuppels... en die beginnen op die jongen in te slaan. Die beginnen hem flink te bewerken. Nou, die heeft ook zijn dag niet. Eerst wordt je aangereden, dan stopt er uh, zo'n busje... en die werd helemaal in elkaar getikt. Ja, dat is nogal wat. Nou, wat er nou precies gebeurde, dat, weet, uh, dat schijnt blogger Wietjok te weten. Uh, laten we even luisteren. Matjev instrueerde zijn bewakers die eerst de BMW afsneden en vervolgens het klootzakje en zijn auto met knuppels bewerkten. Niks bijzonders. Ze lazen hem als gewoonlijk de les en vergaten hem. Nou, niet echt uh, gedrag dat je bij een bankier uh, zou willen verwachten. Nee, maar blijkbaar worden, hè, schijnt dus in die bloggers uh, ongelukken wel vaker zo opgelost. Om, en... om schadeclaims af te wenden en, uh, en reparatiekosten sla je gewoon de andere in elkaar. Ja, en dan, en, en dan stap je weer in en rij je weg. Dus ja, niks bijzonders, zegt hij. Uh, die matje waar deze blogger over heeft. Dat is dus die naam van die bankier. Uh, normaal zou je dus denken, einde verhaal. Maar in dit geval krijgt het dus nog een vervolg. Nadat ze hun woede hebben bekoeld, nemen ze de benen. Maar hun alerte slachtoffer weet de nummerplaten te onthouden... en geeft ze door aan de politie. Oerin en zijn gevolg worden spoedig ingerekend... na verluid door de federale bewakingsdienst... die onder meer over het Kremlin waakt. En, en wie is die Oerin? Nou, Oerin is dus die Matvee Oering... 34 jaar, bankier. Dat is dus die man in die Mercedes met dat Volkswagenbusje achter zich. Hij is eigenaar van uh, vijf banken en nogal wat bedrijf. een jonge vent. Zijn vader die zou een goede baan hebben gehad... als officier bij de militaire inlichtingendienst... Goede contacten dus. Ja, dus uh, die, die zou wel goed moeten liggen. En wie, wie is dat slachtoffer precies? Want je had het over een Nederlander. Ja, dat is een 30-jarige Nederlandse zakenman, Jorit Joost Vase. Hij schijnt vicevoorzitter te zijn van de raad van bestuur... van een Russisch consultancybedrijf, de Mef Group. Oké. Okay. En uh, hoe is het nou allemaal precies afgelopen... met die man in die Mercedes, die bewakers? Ja, niet goed. Want vrijwel meteen na dit bizarre wegincident begint het zakenimperium van die rijke bankier Matvei Oerin in te storten. De centrale bank die trekt de licenties in van twee van de vijf banken die hij heeft. En uh, die banken die zouden al langer in de problemen zijn. Bovendien zouden in de auto van die Oerin wapens en drugs zijn aangetroffen. En er zouden bewijzen zijn dat hij mensen om heeft gekocht en fraude heeft gepleegd. Maar heeft het dan wel allemaal met, met die, uh, die aanrijding en die knoppartij te maken... Nou, de centrale bank die ontkent dat. En die zegt dat er al la veel langer een onderzoek loopt naar hem. En, uh, maar toch kan hij voor, alleen voor dat feit wat hij die, die fase heeft aangedaan... al zeven jaar krijgen. En dan komen nog heel wat jaartjes bovenop... als bewijzen worden gevonden voor al die andere uh, uh, ja, problemen... die hij op zijn hals heeft gehaald. Uh, Oeren die zit in ieder geval nog steeds vast. Zijn voorarrest werd uh, uh, vorige week verlengd. En afgelopen week werd dus bekend dat hij ook officieel voor fraude zou worden aangeklaagd. Maar je zei hij heeft goede connecties, dus kennelijk uh, helpt dat normaal. Waarom helpt het hem nu niet? Heeft dan die Nederlander betere connecties of uh, wilde iemand hem toch al te grazen nemen? Ja, inderdaad. Dat is dus wat ik ook dacht. Hoe kan het in hemelsnaam? Want als buitenlander... Ja, is het toch meestal zo dat je aan het kortste eind uh, trekt? Ik heb dat vaker gehoord. Ik heb zelf ook een tijd in India gewoond. En ook een keer betrokken geweest bij, bij een uh, incident. Nou, dan is de enige oplossing snel afkopen. Want anders dan, uh, worden alle problemen bij jou neergelegd. Dus ik dacht, wie is nou die Jorrit Vaas? Ja, we weten dat hij dus bij een consultancybedrijf werkt. Maar ja, is er nog meer bekend over deze jongen? Nou, en dat was best opvallend. Want dat was heel moeilijk te vinden. Zeker voor zo'n jonge vent. Die zit toch op LinkedIn, zou je denken... Die heeft een Facebookpagina. Nou, wat ik kon vinden was dat hij ooit als een soort reisgids schreef... voor citysappers.nl over zijn lievelingssteden Riga en Moskou. Um, hij is onroerend goed specialist geweest bij de Gasprombank. Nou, dat, in, dat is een hele goede baan voor een jonkie. En hij heeft zelfs in de raad van Bestuur gezeten van Strooi Transkas. Nou, dat is een bedrijfje dat uh, gasleidingen aanlegt over de hele wereld. En dat is in handen van de vriend van premier Poetin... Ja, nou, laten we eens terugkeren naar de blogosfeer. want uh, de geruchten zullen wel meteen uh, op hol zijn geslagen. Ja. Als journaliste Julia Latina van de uh, radiosender Echo Moskou die zegt het volgende. Als je probeert een antwoord te vinden op de vraag waarom een Nederlands staatsburger zo'n gewichtig figuur kan worden, dan komt er maar één logisch antwoord in je hoofd op. Dat hij de schoonzoon is van een heel belangrijk iemand. Nou, haar Forbes-collega Olga Romanova... die vult het volgende daarbij aan. Zeer goed geïnformeerde roddelaars schrijven dat de Nederlandse ingezetene... Jorrit Joost Vase de gelukkige schoonzoon is van premier Vladimir Poetin. De man van zijn oudste dochter. En dan wil ik je ook niet het, de blogger van de Korean Times even onthouden. Daar komt hij. Poetin heeft twee dochters... De oudste, Maria of Masha, is getrouwd met een Nederlander. Niet met een Rus. Yekaterina zou een relatie hebben met een Koreaan... die werkzaam is bij Samsung. Nou, toen dit verhaal meerdere Koreaanse kranten haalde... heeft Poetin zelfs een officiële reactie gegeven en heeft ontkend dat zijn jongste dochter een relatie heeft met een Koreaan. Maar wat hij over die oudste dochter, daar zweegt hij dus over. Dus maar het blijft allemaal hier, Zee. Heb je nog een poging gedaan om het daadwerkelijk uit te zoeken? Ja, ik heb dit hele onderzoekje gedaan... met mijn collega Geert Groot-Koerkamp, correspondent in Rusland. Hij heeft geprobeerd om uh, Jorrit te bellen in Moskou. En volgens de secretaresse van het bedrijf... wil Jorrit niet zeggen over het uh, incident. Dus het blijft gissen en alleen het Kremlin of Fase... zelf kunnen een eind maken aan al deze speculaties. Nou, tot zover. En alles is terug te lezen via de website vilavpro.nl. Ellen van Dalen, dankjewel. En in de studio in uh, Brussel zit, uh, als alles mee zit, Lotte Stoops. Goedenavond. Ja, ik zit hier. Ja, we gaan het hebben over het uh, Grand Hotel in Beira in uh, Mozambique. U heeft daar een film over gemaakt. Grand Hotel uh, beleeft zijn wereldpremière uh, op het uh, Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Dat Grand Hotel, dat is eigenlijk de geschiedenis van heel Mozambique in gebouw gevat. Ja, het is eigenlijk uh, inderdaad de ooggetuigen... van een heel deel van de geschiedenis van Mozambique. Het is gebouwd uh, als een megalomaan project... tijdens het kolonialisme in uh, de beginjaren 50. En alles wat daar gebeurd is... Uh, burgeroorlogen inclusief... en uh, het vertrek van de Portugezen... Uh, alles is daar, heeft daar zijn weerslag op gekregen. Hoe is het en gekomen dat... dat u daar een documentaire over bent gaan maken... Ik ben op reis geweest voor drie maanden in Mozambique. En als ik op reis ga, dan uh, blijf ik meestal op één plek voor een tijdje. En dan doe ik alsof ik daar woon. En dat deed ik dus in Beiren. En uh, op 200 meter van mijn hotelletje bevond zich dat hotel. En ik kwam daar steeds voorbij als ik op zoek was naar, uh, naar de beste koffie in town. En dan uh, beetje bij beetje ben ik daar mensen tegengekomen. Heb ik er eens te praten. En ben ik... Uh, te weten gekomen dat het effectief een grand hotel is... want uh, dat zie je natuurlijk niet meer op het eerste zicht. Want het is helemaal in verval geraakt... en, en alleen de contouren doen nog denken aan de, aan de grandeur van de geschiedenis. Ja, het is eigenlijk een skelet van zichzelf. Het is, uh, want ik, ik spreek graag over een skelet... omdat het echt wel een monster is die van alles heeft opgeslikt. En uh, nu is het gewoon een grijs gebouw. Dus al de weelde en al de... de, de ja, de luxegoederen die het bezat zijn daar natuurlijk nu weg. Wat wel is, is van het begin dat ze dat zijn gaan kraken eigenlijk, uh, dat Grand Hotel, stond alles er nog. Dus uh, het is gesloten omdat het... Uh, het is failliet gegaan. Dus het is niet zo dat het uh, pas bij het ommezwaai van het kolonialisme is geweest dat, uh, dat ze dan... Het hotel eigenlijk uit handen hebben gegeven. Het, het, voor de koloniaal eigenlijk weggingen, heeft het nog um, een dikke tien jaar gewoon leeg gestaan. En het, het paradoxale is dat het toen een, een uh, hotel was voor de rijken en, en een, echt een mooi luxe hotel en dat het nu juist een plek is voor de sloebers. Uh, ja, het is uh, een hele film geworden van contrasten. Dus eigenlijk van arm. En uh, rijk, maar ook van uh, ja, oud, jong. Ook in de fotografie heb ik dat willen steken. Dus uh, je krijgt heel veel contrasten. Net door het feit dat er vroeger zoveel aanwezig was. En nu inderdaad dat het helemaal gestript is, het gebouw. Want we zitten nu op het moment dat... Uh, de arme sloebers die u uh, noemt, die zijn nu... Uh, uh, alles eigenlijk aan het uitbreken om te kunnen overleven. Dus alles dus zijn... wat, wat geld op kan brengen... Wordt, wordt van het oude hotel afgesloopt tot aan steentjes aan toe... een stukje hout, uh, staal, koper, uh, whatever steentjes, bij, dat zijn serieuze stenen. Uh, en de stenen zijn eigenlijk het enige dat er nog blijft en ze verkopen dat per kilo. Dus eerst is natuurlijk uh, het, uh, al het antiek eraan gegaan. Met de hout hebben ze vuurtjes gekookt, om op, uh, uh, vuurtjes gestookt om op te koken. Dus de, het, het hele... Ja, de, de, de concepten zijn daar ook een beetje anders. Hè? Dus van het moment dat ze dat daar de mensen van de Bush ook daar zijn gekomen bijvoorbeeld, uh, omdat ze vluchten van de burgeroorlog of wel van de grote overstromingen. Die kwamen ineens in een huis, eerst en vooral al met verdiepingen, dat ze niet kenden. Maar ten tweede, ze wisten ook niet dat ze inderdaad niet in hun kamer mochten koken. En er zijn een hoop dingen in dat hotel gebeurd die, uh, die ook heel erg duiden van wat zijn de westerse concepten en wat zijn andere concepten. Maar u houdt van koffie, begrijp ik, want u was daar op vakantie... en u was eigenlijk op zoek naar koffie. Ja, dat klopt, ja. toch? Ik hou inderdaad heel veel van koffie. Goed, u houdt enorm van koffie. En uh, dan gaat u die stad in, maar dan hoort u over dat Grand Hotel... en dat heeft niet een hele beste reputatie. Veel mensen zouden, zouden zich laten afschrikken en daar helemaal niet naartoe gaan. Uh, ja, dat was eigenlijk het... Uh... Het, het, het, het, het spannende wel van, van heel die zaak. Uh, ik, ik kwam daar voorbij. Het leek mij, de eerste keer leek het mij de, de perfecte oplossing voor, voor sociale woningen. Je zag dan heel de rijen waar, waar kinderen speelden. Er is een, een voetbalploeg. Er is een groot zwembad waar ze nu de was in doen. Dus je hebt echt een stad in een stad binnenin... Binnenin dat uh, ongelooflijk grote gebouw, want het was 12.000 vierkante meter voor in de tijd slechts 100 luxe kamers, Maar dus het is ongelooflijk groot en, en, en, en je beseft eigenlijk niet wat het is, dus mijn curiositeit is mij naar daar gebracht. En achteraf heb ik dus gehoord van een hoop mensen die ik ook in die stad kende, uh, die verklaarden mij zot van... Zijn je daar binnen geweest? Dat, dat is uh, onmogelijk bijna. Omdat het inderdaad... Het heeft een ongelooflijk slechte reputatie. Het is alsof de mensen die daar wonen... In het grote Grand Hotel op hun gezicht hebben geschreven... Um, want zij worden niet aanvaard eigenlijk, in de rest van de maatschappij. Maar u, u bent er zelfs gaan filmen. U bent er met apparatuur naartoe gegaan. Had u dan bodyguards uh, om u heen? Of, of werd u ja. gewoon toch met rust gelaten? <laughs> Ik had bodyguards. Dat was ook heel tof. Wat kost dat, een bodyguard? Dat valt wel mee. Want die bodyguards, de, dat, de, zijn eigenlijk ook, als die als nachtwaker werken... verdienen zij erg genoeg maar iets van 30 euro per maand. Maar daar hebben wij anders opgevat. Uh, ik, heb eigenlijk, uh, ik ben een paar keer teruggegaan naar Beira en naar het Grande Hotel... om mensen te leren kennen, ook uh, met het oog op die film... Uh, personages te zoeken eigenlijk. En ik ben daar heel blij op uh, een man gevallen, een jonge man, Moises. En die, uh, die had ook, want heel, heel, heel dat hotel heeft nu ook zijn eigen organisatie. Dus die hebben een soort van sociaal mapje in hun eigen grote stad... Dus uh, je hebt een, uh, ja, een chef van blok A, een chef van blok B, van blok C. En, en die hebben dan nog een hoofdchef, en dan heb je een chef voor de, de properheid enzovoort. En die Moises die had eigenlijk alles al gedaan in die hiërarchie van het hotel. Dus die kende ook Jan en Alman. En u bent op die man gevallen, zei u, of is dat is dat Vlaams voordat uh, u tegen hem aan bent gelopen, zouden wij in Nederland zeggen misschien? Ah, uh, u bedoelt niet van opgevallen als uh, verliefd op geworden, toch niet? Nee, ja, dat, als wij zeggen dat je op iemand valt... Dan, dan ben je op iemand gevallen. Dat is misschien een ander... Uh... Ik denk het wel, nee. Ik ben er niet verliefd op geworden. Oké, okay, maar goed. Uh, die op man hielp je? ik uh, Ik heb die gevonden. Okay, en ik ben heel ja. blij dat ik die U bent tegen, tegen het gekomen. lijf gelopen, zeggen wij onvriendelijk. Exact. Als we zijn... Ja, ik ben hier tegen het lijf gelopen... En um, via hem heel veel mensen leren kennen... en ook mij zeer veilig gevoeld. En wij hebben dan gewoon gezien dat we tijdens het filmen... dat onze hoofdpersonages eigenlijk ook onze privé bodyguards waren. En een klein beetje ook... Uh, ja, zij waren eigenlijk uh, opnameleiding, zoals je in een film hebt. zo Mensen die meehelpen om te zeggen van... Uh, kan de radio links een klein beetje stiller, of uh, mensen eventjes niet passeren? Want we zijn hier. En wilden wilde die mensen dat ook doen: de radio zachter zetten en even niet passeren, want het is hun leefomgeving. Uh, ja, het is, daarmee. Het, is, het, is een, het is een hele moeilijke atmosfeer geweest om in te filmen. En voor de mensen die dan met ons hebben samengewerkt, die zaten soms ook wel in een soort van vijandigheid in, in hun eigen leefomgeving. We hebben geprobeerd om met het meeste respect en, en, en liefde die film eigenlijk te maken. En dat is uiteindelijk ook wel gelukt. Maar ik moet ook wel meegeven dat na een maand in dat hotel zitten, uh, werd het natuurlijk werd het allemaal moeilijker en moeilijker soms, want er waren toch nog een aantal mensen die het uh, toch niet zo evident allemaal vonden. Iemand die absoluut zijn radio niet wou stilzetten en helemaal op het einde, als je dan uh, een kleine toegeving doet door iets aan hen te geven. De volgende dag uh, had natuurlijk iedereen de radio heel erg opstaan en dan moesten we... Iedereen eigenlijk uh, een fooi geven om die radio stil te krijgen. Ja, ja, ze zijn arm dus ze doen uh, alles. De documentaire van Lottestoop, Stoops heet Grand Hotel... en hij beleeft dus zijn wereldpremiere op 29 januari... op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Ik dank u voor uw komst naar de studio al daar in Brussel. Dank. Heel graag gedaan. U luistert naar uh, Bureau Buitenland... en we gaan nu verder met de reportage over Hongarije... Hongarije maakt op 1 januari als nieuwe EU-voorzitter een valse start... met een zeer omstreden mediawet die journalisten aan banden legt. Het is, vrezen critici in Hongarije, nog maar het begin van wat zij omschrijven... als een zuiveringsoperatie van de nationalistische regering van Viktor Orbán. Een verslag vanuit Budapest door correspondent Tijn Zadeh. Een klein Paul voor het parlement. is nu toch wel aardig vol. Dan loopt hij met een spandoek omhoog. Orbaan in zwart-wit op een televisie met een uh, koninklijk kroontje op zijn hoofd. They try to to to push us down. If you watch the news, it's the opinion of the government. We just can't accept it. We have the right to to free speech and stuff. The whole Hungary has to to Budapest now on this day. We zijn ongeveer uh, zo'n 100 kilometer gaan reizen vanuit Kecskemét, maar eigenlijk zou heel Hongarije nu hier naartoe moeten komen, because uh, we would like to have a free press which they which they want to take away from us. Jullie komen uit Kecskemét. Hoe is het daar gesteld met de provinciale pers? Uh, so we have a new hoe je dat noemt, de chief editor. Dat right. uh, is waar. Ik kan zeggen dat hij een goede vriend is van Orbán. Er is net een nieuwe hoofdredacteur benoemd in de Ketskemet in Lapok, de krant daar in de provincie stad Ketskemet. En dat is een goede vriend van Viktor Orbán. Ik wil de democratie. Ik wil de sabbat van de Wessee-Leker. Er is een grote partij which, die de staat. And uh, there is a tiny and fragmented opposition against him. Andras Bozoki, professor aan de Central European University in Budapest. Hij was minister van Cultuur in Hongarije. U kent Orbán van het eerste uur, hè? Rond 1989, rond de val van het communisme. Actually, I knew him when we were in the university. I was young assistant professor and he used to be a student. And we were playing football every Friday afternoon. Hij was een heel Ik werkte als assistent-professor aan de universiteit en Orbán was mijn student. We speelden ook voetbal samen. Een fanatieke speler. Hij ging altijd voor de winst. In de begintijd van zijn partij Fides was hij erg getalenteerd en charismatisch. Hij werd gezien als de belofte om Hongarije te democratiseren, De best hope voor Hungary for democratic renewal. 20 years after now he he wants to keep a hold, uh, strong grip on the political processes and uh... hij heeft nu een ongekende kans om alles naar zijn hand te zetten. Fidesz received two 3 majority in the parliament. That means they can modify de meest basic laws en ook de constitution. Het betekent dat zijn partij zelfs de grondwet kan aanpassen, precies zoals zij het willen. Op alle belangrijke posten heeft Orbán zijn eigen mensen benoemd. So, it is really look like a party state now. And he also introduced a new media law. daar is heel veel kritiek op, hè? Because it gives almost unrestricted power to a person. Die wet geeft een nieuw mediabureau onder leiding van een van Orbán's vrienden voor maar liefst negen jaar onbeperkte macht om de media te controleren en te bestraffen. Er zijn geen checks en balances in het politieke systeem. Orbán heeft op alle belangrijke plekken zijn eigen Fidesz-vrienden neergezet in de rechtspraak, maar ook in de media, ook in de economie. His own zijn strategie is om de topfiguren in de Hongaarse bourgeoisie tot zijn vrienden te maken. Hij runt bijvoorbeeld een voetbalschool. Die wordt gesponsord door de rijkste Hongaren. Zo probeert hij zijn economische macht te vestigen. Hij een And, and young football school and, uh, this is supported by the richest hungarian people and uh, asking or even forcing these capitalists to support his policies. Hij zet kapitalisten onder druk om hem politiek te steunen. And so far he succeeded. <coughs> Zo'n 40 kilometer buiten Budapest, in Veil staat de Puskas Academie, de voetbalschool. Wat is dat Hazo? Aha. Naast het voetbalcomplex staat het huis van de premier. het is Een niet. Een paar het ophalen Een met het Een klein voor het ophalen Een Een klein het hij zegt, uh, hij is hier vaak met zijn gezin, maar hij heeft natuurlijk ook nog zijn residentie in Budapest. Maar weet het niet. Concreet dan, wat je ziet ook. Ik heb het best niet is. buskin. Ik had ze niet om is al niet is We zijn in Feld heel trots dat de premier hier woont. Maar vooral ook trots dat hij hier die voetbalacademie heeft gesticht. De bestijgen de trappen van het voetbalcomplex. Maarten Janus. Een van de studenten, de voetbalstudenten hier. Dus als Het is niet alleen een voetbalacademie, maar je leert hier ook goed gedrag, hoe je je moet gedragen als een man. Speelaat moet dat nog elkaar als ik een buitenzoen. doen. proberen een voorbeeld te zijn voor anderen hier in Hongarije. Where we are walking now, this is the Broadway, the little Broadway of Budapest. In front of us, on the other side, we have the Operetta Theatre, which is the, the Kitsch Center of Budapest. Andras Vorgad, toneelschreiber. Hij voert actie tegen het beleid van Orbán. I heb never politicized, I never did politics, but here I I had to start something. Wat wil Orbán precies in de theaterwereld? Hij a big football player, a soccer player, I mean. Orbán en all all the actors who get now theaters are playing soccer with him. If you want to get a theater, play soccer with Orbán. Er dus zijn vrienden it. in de toneelwereld die voetballen met hem. Tijd om lid te worden van Orbán's club. If that would be the price of anything, I would run away from it. So. Waar is Orban precies bang voor? Waarom wil hij de theaterwereld aanpakken? He, he wants to clear all this away. Hij wil het volledige culturele establishment wegzuiveren. Hij wil controle over nieuwe culturele instellingen. That's only killing the spirit of these young theaters because they, he doesn't want to have so many alternative little scenes. Het is dodelijk voor jonge theatermakers. Orbán wil af van de kleine alternatieve gezelschappen. Orbán noemt het zelf de revolutie van de Hongaren die voor hem stemden, maar ik zie het eerder als een culturele contra-revolutie. It's a counter-revolution of culture. They want to recreate the cultural atmosphere of the Hungary of the between the two world wars. As Orbán has proclaimed that he wants a political system that resembles the Horti system. Horti. Admiraal Horthy. Hij wil de herinvoering van de cultuur en de politiek van het vooroorlogse regime van admiraal Horthy. Ofwel, één partij aan de macht en controle over de media en cultuur. Dit is zijn droom. This is his dream. Zijn strenge mediawet veroorzaakt nu een rel in Europa. Maar het is slechts het topje van de ijsberg. Hij wil de volledige Hongaarse cultuur gladstrijken. So now the big scandal in Europe, which he he tries to, he's fighting with the media law, is only one tip of the iceberg of his whole system of evening. What you're saying is is almost like a cultural cleansing. Yeah, it is. It is. This is his dream. This is his desire. This is his aim. Het is een culturele zuivering. Dat is zijn uiteindelijke doel. Orbán bespeelt alle instrumenten. En nu bespeelt hij de Europese Unie. Het is nog de vraag of Europa hem zijn gang laat gaan. And now he tries to play in Europe. I don't know what will happen, how Europe will take it. Wicked Game in de versie van het alternatieve gezelschap Kreta is in de theaters niet meer te horen. Geta Keur gaf er inmiddels de brui aan. Andere gezelschappen vrezen voor hun voortbestaan. En recent ontstond een rel rond Robert Alföldi... de directeur van het Nationaal Theater. Hij had zijn theater uitgeleend aan de Roemeense gemeenschap in Boedapest... die er een nationale feestdag wilde vieren. Een gevoelige kwestie, omdat Hongarije nog altijd betreurt... hoe het landsdeel Transylvanië in het verleden aan Roemenië werd toegevoegd. De ultranationalistische partij Jobbik hield betogingen voor het theater, waarna Alfildi het Roemeense feest maar snel afblies. Maar het was voor Jobbik niet genoeg. Alfildi is een homo en een jood... Skandeerden Jobbik-aanhangers die het aftreden van de theaterdirecteur eisen. Uh, as a director he is a shame of of, of the country En second of all this type of uh, involvement in politics in a way that uh, that disgusts uh, Hungarian patriot are two reasons why he should be uh, deleted from the head of the theater. Alfeldi maakt Hongarije te schande en hij beledigt Hongaarse patriotten. Dat zijn redenen waarom hij als theaterdirecteur moet worden uitgeschakeld. Dat vindt Maarton Jönjussi, Jobbiks tweede man. De Hongaarse cultuur kent veel 19e-eeuwse, romantische, klassieke theaterstukken. Maar Alfildi voert ze uit met acteurs die naakt rondlopen en joints roken. Having or directing this in a in a modern fashion in which people run around naked and smoking joints and half of the people in the piece are drug addicts and they are doing graffiti. In Alfildis regie is de helft van de cast verslaafd aan drugs. Die interpretatie is totaal onacceptabel. I mean, it, it is het extreemrechtse Jobbik, een paar jaar geleden opgericht... is inmiddels de derde partij van het land. Bij aanvang marcheerden ze over straat met hun paramilitaire Magyar Garda... die antisemitische en anti-Sygeuner-leuzes skandeerde. De garde is inmiddels uit beeld. Jobbik is nu een volwaardige partij... De enige in de oppositie die invloed heeft op Orbán. Jobbik steunt Orbán's aanpak van multinationals. Die nu hard worden aangepakt met belastingmaatregelen. De grote bedrijven, waaronder ook Nederlandse, protesteren tegen de zogeheten Robin Hood belastingen. Maar Jobbiks vicevoorzitter Junjoshi, een voormalig KPMG-accountant, vindt het meer dan rechtvaardig. De internationale supermarktketens hebben volgens hem de Hongaarse middenstand kapot gemaakt. Ocean. Tesco, Aldi, Lidl, you name it, we have it here in Hungary. And we have it in a very uh, strong and oppressive way. Beauchamp, uh, what... Tesco, Aldi, Lidl, I, I, ze I'm zitten hier against, allemaal... Uh... En hun aanwezigheid is machtig en onderdrukkend. I ben niet over competition. But you kan ook somebody vull of steroids en practising voor the last hundred years voor de 100 meter dash. Ik heb niets tegen concurrentie, maar zij overheersen. Ze staan bij wijze van spreken bol van de steroïden en trainen al 100 jaar voor de 100-meter sprint. tegenover staan de Hongaarse bedrijven volledig machteloos. Dat kun je toch moeilijk eerlijke concurrentie noemen? Jobbik wil het evenwicht herstellen door de multinationals hun belastingvoordelen en de Hongaarse staatssubsidies af te pakken. Uh, ...through uh, taking away the tax breaks and the state aid that the multinationals are uh, have been receiving... ...out of Hungarian taxpayers' money. I mean, um, uh, you had a time of, of course through uh, colonization and whatever. I mean, there were dark uh, periods, but of course... Vroeger noemden we het kolonialisme. Do, do you feel Hungary has been colonized the last 21 years? Oh, pretty much so. I, I, I think that this is a, a colonisation by economic means. Uh, this is how we feel it at the moment. And, uh... ja, Hongarije is gekolonialiseerd. Niet alleen economisch, maar ook politiek. Er staan weliswaar geen Sovjet tanks meer op straat. Maar de Hongaarse belangen zijn wel volledig ondergeschikt gemaakt aan wat de Europese Unie. En de NAVO ons voorschrijven. Het is completely uh, uh, sub to de interest van de Europese Unie en NATO en whatever. Omdat Hongarije nu EU-voorzitter is, moest premier Orbán zich deze week verantwoorden in het Europees Parlement. Onder luid applaus van zijn christendemocratische vrienden waarschuwde hij dat kritiek op zijn binnenlandse politiek. Niet moet worden verwacht met zijn EU-beleid. Gebeurt dat wel, zei Orbán, dan sta ik klaar om het gevecht aan te gaan. En dat is dan geen schande voor Hongarije, maar voor de Europese Unie. Aujourd'hui, Monsieur Orbán, u bent. Europese groene leider Daniel Cohn-Bendit waarschuwde dat Orbán hard op weg is de Europese versie van de Venezolaanse autocraat Chavez te worden. Een Ofwel, zei Cohn-Bendit, een nationalistische populist die niets begrijpt van de regels van een democratie. ne comprend pas l'essence la de la democratie. Daniel Antal, uitgever van Euroactive, een website over EU-aangelegenheden. Iedereen in Europa valt nu over die mediawet. Zou je kunnen zeggen dat Orbán het als een soort van afleidingsmanoeuvre heeft gebruikt? Er spelen veel belangrijke zaken waarmee Hongarije de confrontatie met de Europese Unie uitlokt. Neem de pensioenen. The Hungary kwam op met een zeer radicale pensioenpolitiek die that de forsen binnen de Europese Unie European en ook in Hongarije in Hungary. Orbán wil nu de private pensioenen renationaliseren om met het geld dat hij daarmee ophaalt het gat in de begroting te dichten. Dit is zeer controversieel. Well, if you uh, if you read, uh, the letters that are sent to Hungarian citizens or the law. Na nieuwjaar jaar kregen 3 miljoen Hongaren met een privaat pensioen een brief waarin ze wordt gevraagd om hun pensioen over te hevelen naar het Staatspensioenfonds. Voor 31 januari moeten ze zich fysiek melden bij een kantoor van de Staatspensioenen. Wie toch zijn privaat pensioen wil behouden, wordt daar indirect voor gestraft. Je blijft namelijk premies afdragen aan staatsuitkeringen waar je als privaat pensioenhouder later geen gebruik van kan maken. Wellicht uit angst voor de strenge mediawet houdt uitgever Daniel Antal zijn commentaar op de gang van zaken liever voor zich. is in Is Wie wel openlijk zijn woede uit over de rel rond de pensioenen is kunstenaar Miklos Suj. It's a blackmailing, it's part of the blackmailing. Tegen de, zoals hij het noemt, chantage door de overheid, organiseert hij een protestactie voor het hoofdkwartier van de staatspensioenen. Volgens Such hanteert Orbán oude communistische instrumenten om het volk te intimideren. Het yes, is een oude traditionele communistische techniek. Mensen moeten have hebben. Terwijl in Boedapest de demonstraties tegen de mediawet doorgaan, maakt András Borzoki, professor politieke wetenschappen, de balans op. Orbán wants to create a central political space, uh, which is occupied by Fidesz and all other parties, movements, NGOs, think tanks and trade unions are sort of marginalised. Ooit gaf Borzoki les aan de jeugdige Orbán. Samen verdreven ze in 1989 de communisten. Nu, 22 jaar later, kijkt hij bezorgd toe hoe Orbán zijn autocratie installeert. Die mensen Wie Orbán bekritiseert, wordt gezien als een politieke vijand... die hij het liefst de mond snoert. En die mensen moeten vooral shut up... Ik ben een beetje aan het diepgaan, niet aan het diepgaan. Ik weet niet het en wie het er niet meer eens is, moet zijn kop houden. Een reportage van Tijns-CD uit Hongarije. Overigens heeft eurocommissaris Nelly Kroes gezegd... dat ze binnen twee weken opheldering wil over die omstreden mediawet. Tot zover Bureau Buitenland. Zometeen labyrinth, dat staat weer borden vol van uh, wetenschap. En we gaan het onder andere hebben over bedwansen en uh, aliens. Tot zometeen.